Children. Een mooie antieke, eigenlijk voor de mensen die nog een beetje in de tijd van de hippies zitten, eigenlijk. The House of the Rising Sun. The Animals. Heel vaak op feestjes gespeeld en meegezongen. Ja, gezellig. Een glaasje rosé erbij. Of is net aan het plafond, van die bolle rosé-flessen erbij. Gezellig. Misschien ken je die tijd nog wel van vroeger. En anders kun je overal plaatjes vinden van, uh, ja, van die tijd. Welkom bij de show gaat duren tot 12 uur hier bij GoFam. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. Lekkere muziek tot 12 uur, en dat niet alleen. We gaan ook wat leuke gesprekjes voeren straks. En ik vertel je er zo meteen meer over Nali Towers en Frankie. At pm on the night of Friday, the 23 may. As the grandfather clock in the hall was chiming, I heard you drive away. I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 Frankie, are you ever coming home? Frankie, are you ever coming home? to bring. It's over, baby It's really over van Chicago, hier bij GoFM en Look Away. Ja, de koffie tand hier lekker. Gezellig ook. En euh, die lekkere Ik kan er niet vanaf blijven. Ik moet wel een beetje aan mijn lijn denken, maar ja, ja dan kan ik wel blijven denken, denk ik dan. Nee? Um, er voor. hij deed het uh, weer met zijn ellebogen hier bij GoFM en Frankie uit 1978. Straks uh, gaan we praten in de ja, rubriek de Corona Soundtrack... Een rubriek die we deze dagen hebben hier op GoFM. Met Kees uh, Lifting. Hij is van Zeeland Tolvrij. Hij pleit, ja, dat weet iedereen natuurlijk. voor een tolvrije Westerschelde-oeverververbinding. Maar ja, hoe gaat dat lopen? We praten straks met hem. Hoe kijkt hij terug op vorig jaar en op komend jaar? Ik Zonder Beach Boys is een dag niet geleefd. Zeiden ze vroeger wel eens. Hè? Ja. Prachtige muziek van de Beach Boys. God only knows. En Henk Spaan hoorde je met uh, Laat alles wat aanbrandt in hemelsnaam staan. Um, misschien ken je dat nog wel van uh, lang geleden, want ze hadden toen een TV-programma, weet je nog? Uh, Pisa of zoiets. Daar kwam het uit. Ja, beter naar de Chinees dan zelf kokkerellen. Dat was eigenlijk een beetje de boodschap. We rubriek, zo deze tijd van kerst en uh, ja, een ellende met de corona, de corona-soundtrack. We spreken met uh, ja, gasten die er wel toe doen en die er toe gedaan hebben het afgelopen jaar. En die ook natuurlijk nog een belangrijke rol gaan spelen volgend jaar. Een van de meest besproken onderwerpen in 2020 is toch wel het tol maken van de westerschelde oeververbinding ja, gaat het er ooit van komen en het is zo prominent op de agenda komen te staan door het niet doorgaan van de marinierskazerne in Vlissingen. Kees Lifting is de woordvoerder van Zeeland Tolvrij, die knokt voor een tolvrije tunnel. Dus alle reden om met hem eens achterom te kijken naar 2020 en een blik vooruit te werpen in 2021. Kees Liefting hangt nu aan de Skype. Welkom in de uitzending. Hallo. Meneer Lifting, um, wat is dat, Zeeland Tolvrij? Ja, wij streven naar uh, gratis verbindingen over en onder de Westerschelde. Ja, u bent daar de afgelopen jaren uh, druk mee bezig geweest. Wat heeft u zo al gedaan? Oh veel. Maar het laatste is uh, wat we gedaan hebben, is eigenlijk een stichting opgericht die uh, wat breder de zaak aanvliegt. Dus dat zijn allemaal mensen uit Zeeland, vlaanderen ook wat mensen van de overkant. ...die daar uh, zich, uh, zich mee bezighouden. En daar hebben we al... Ja, we zijn een Rutte geweest bijvoorbeeld. En we hebben daar uh, koor uh, laten zingen. En uh, we hebben uh, ja, van alles gedaan. <laughs> we houden niet meer op. Vanaf 15 maart zijn we begonnen uh, als stichting. En uh, ja, tot, tot nu toe zijn we al twee keer uh, onderwerp van gesprek geweest. In ieder geval in de Tweede Kamer. En ook uh, Nationaal nieuws, hè? Ja, ja een keer uh, op de NOS, een keer Wakker Nederland... Uh, Wienia's, weken, nou, er zijn zoveel publicaties geweest eigenlijk op de afgelopen periode. Echt enorm. Uw doel is uh, het tolvrij maken van de Westerschelde-Oeververbinding. Ik kan me de tijd herinneren dat men zei de WOV nee. Ja, nou, we, niemand is hier eigenlijk echt tegen de tunnel hoor. Want uh, de, de tunnel is gewoon een verrijking voor, uh, voor hier. We zijn er altijd bereikbaar. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dat is hetzelfde als een... Uh, Wacht op een boot die vanwege de mist niet vaart. Dus dat is natuurlijk een heel andere tijd. Maar ja, sommige mensen praten er nog over, u ook en ik ook, over de tijd van de veren. Maar voor de generaties die na ons komen, die hebben dat niet eens meegemaakt. En die vinden het belachelijk dat er in heel Nederland overal dat kun je komen. Door tunnels, viaducten en waar je ook maar wil. Behalve hier zo in Zeeland. En ja, voor hen is het natuurlijk eigenlijk excessuur. Dus uh, dat, vandaar dat uh, wij... Uh, we kijken wel eens terug op die veren. Maar ja, daar heeft het niks mee te maken. Ik mis zelf uh, nog wel dat broodje kroket op de boot eerlijk gezegd hoor. Ja, nou ik heb heel veel broodjes kroket ook gegeten hoor. En uh, ik weet ook nog die snet met zo'n knakworst erin. Mm -hmm. uh, die uh, was ook altijd wel uh, lekker. En wat je natuurlijk mist is uh, de saamhorigheid die dan ontstaat. Als je elke keer met dezelfde club in uh, een van de kantines noem ik ze maar even... Van de boodschap en met elkaar praten en met elkaar overlegden wat de volgende stap zou moeten zijn in een bepaalde, nou ja, noem het maar, vereniging, stichting, politieke partij of als je iets zou willen leren in een opleiding. Ja, nu ja, 2020 is bijna voorbij. Wat zijn de plannen voor 2021? We hebben in december, wordt er wordt een amendement behandeld nog. Uh, waarin gevraagd wordt om de tunnel voor 2021 tolvrij te maken. Uh, mocht dat lukken, en dat zou uh, fantastisch zijn natuurlijk, dan hebben we 2021 nodig om te zorgen dat er gegevens aangeleverd worden dat die tunnel voor altijd tolvrij zou zijn. Dus uh, dan uh, moeten we aan de bak om uh, onderzoeksrapporten aan te boren. We weten dat er heel veel is, wij weten er heel veel van. En uh, te zorgen dat het, uh, de Tweede Kamer, de politiek, ...goed geïnformeerd een besluit gaan nemen om te zorgen dat uh, deze ja, wanstaltige deal van tafel komt. Ja, maar ons u nog hé. Dus um, wie gaat dat betalen, een tolvrije tunnel? Ja, het rijk. Uh, en eigenlijk betalen wij het al. Hè. Dus uh, wij hebben dat ook overigens berekend. Maar normale gang van zaken is de, de, de motorrijtuigenbelasting uh, moet voldoende zijn. 6,5 miljard per jaar is dat, geloof ik. Om die tunnel gewoon te betalen. Maar het is nog sterker, wij hebben dus berekend. En wij hebben uitgerekend dat dankzij het vele gebruik van die tunnel. Ja, eigenlijk die tunnel eigenlijk al afbetaald is. Ze hebben alleen een deal gemaakt om ook allerlei andere dingen mee te gaan betalen. En daarmee is het uh, ja, nog niet zover. En eigenlijk is dat een construct die eigenlijk uh, wat mij betreft niet door de beugel kan. U heeft nog een weg te gaan begrijp ik. Ja, nou, uh, uh, dat is inderdaad ook uh, freedom's road, zeggen ze wel eens. Hè. Je moet uh, vrijheid hebben om te bewegen. En uh, ja, dat is eigenlijk een uh, situatie die, uh, die we inderdaad nog even moeten belopen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over ja, de Zeeland Tolvrij? Ja, dat is uh, natuurlijk uh, info.zeelandtolvrij.nl. Daar, uh, uh, daar kun je altijd een mailtje naar sturen. En Zeeland Tolvrij uh, heeft ook zijn eigen website die die naam draagt. Dus... Uh, het is geen enkel probleem. Je hebt, je hebt een website en daar kun je van alles op vinden. En anders, ja, bel even. En altijd praten. Kijk, uw muziekkeuze. Ja, we vragen mensen die we het hele jaar doorvolgen, hier zo bij GoFM. We vragen, wat vindt u mooi, wat vindt u pas bij uw onderwerp? Nou, ik heb, ben een beetje op zoek geweest. En, uh, sorry, ik ben een beetje op zoek geweest en ik heb een, uh, een prachtig nummer gevonden. Freedom's Road heet dat, van John Wellenkamp. En uh, hij zingt eigenlijk Freedom's Road, if you want to take a ride, well you have to pay the toll. Nou, dat is hem hè. Dat is waar, we, uh, waar het om draait. Dus wij, uh, wij willen graag uh, dit nummer horen. Goed. Mijn vrouw en ik hè, want we zitten hier met z'n tweeën. Goed. Heel veel succes het komende jaar en natuurlijk ook alvast een gelukkig nieuwjaar voor straks. Dankjewel en hetzelfde. Dion Warwick, I'll Never Fall In Love Again, hier bij KOFM. De mooiste muziek hoor je hier, ook zo vlak voor de kerst. Ik hoop dat je een beetje naar je zin hebt. Als je net je bed uitkomt rollen, nou, welkom bij de show. Het duurt tot 12 uur. We hebben er al 25 minuten op zitten, ongeveer. Dus uh, het gaat snel. En we hebben zulke prachtige muziek voor je meegenomen... om lekker een beetje bij te komen om te zondagmorgen. En straks gaan we praten met... Peter de Kraker, hij is de fractievoorzitter van D66 in Teneuzen. En hij heeft ook van alles te vertellen. Luister straks. Zaat mir wo die bloemen zijn. Wo zijn ze geblieven? Zaat meer, wo die bloemen zijn. Was is gescheen? Zaat mir wo die bloemen zijn. Mädchen, pflukten ze geschwind.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 Sag mir, wo die Männer sind, Zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräben weht der Wind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben.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 Oh, the zij ooit uh, een bekende schrijver had. Ja, geweldig. Marlene Dietrich, saak me in bloemen Bloemensint... en Donna Summer, gewoon ouderwets kreunend in Down Deep Inside. Uh, uit de film De Diep, ja, een heuse speelfilm... en zij zong daar de title song van, indrukwekkend. Je hoort het allemaal hier bij GoFM. Straks gaan we praten met Peter de Kraker. Hij is van D66, we kijken terug... 2020. We kijken vooruit naar 2021 in deze coronatijd. Straks dus hier bij hebben maar eerst Velovski en Christmas was a friend of mine. Je Zou bijna denken dat Kerstmis dus een soort Allemans vriend is. Als je dit nummer hoort van Velasquez. Christmas was a friend of mine. Ja. Beetje vochtige kerst, geen witte, dat is alweer jammer. Ah, misschien wel goed ook. scheelt weer is Je moet natuurlijk ons wens u nog denken. Dat is het, hè? Ja, je bent in zelfs vlaanderen of niet, hè? Zoals dus je weet, uh, misschien als je een regelmatige uh, luisteraar bent van GoFM, dat we nu hebben de corona-toestanden. En uh, de corona-soundtrack heeft alles met uh, mensen te maken die afgelopen jaar van alles te betekenen hebben gehad. Ondanks de corona. En uh, ook volgend jaar wel weer een uh, rol gaan spelen. Het jaar 2020 zal iedereen wel in het geheugen staan. Gegrift een heel bijzonder jaar. Zeker ook voor politici. We gaan zo meteen praten met Peter de Kraker. Hij is fractievoorzitter van D66 de Neuzen. En hij kijkt met mij zo meteen terug naar het jaar 2020. En natuurlijk praten we zo meteen ook over wat hij verwacht van 2021. En we draaien natuurlijk een nummer dat hij wel passend vindt. Peter de Kraker is nu aan de Skype. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Fractievoorzitter van D66, meneer de Kraker, um, hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar? Op het afgelopen jaar? Nou, als uh, D66 de neuzen uh, kijken we tevreden terug uh, op het afgelopen jaar. Ja, een van de dingen die we bereikt hebben, dat er nu deze maand... een meetstation luchtkwaliteit in Sluiskil, uh, dat hier komt... hebben we samen met GroenLinks twee jaar geleden al een motie ingediend bij de Raad om een fijnmazig meetsysteem luchtkwaliteit te realiseren in de kanaalzone. En uh, ja, dat begint nu dan toch zijn vruchten af te werpen. Uh, hè, de wethouder Ben van Asje is in gesprek gegaan met de provincie hierover... want die gaan over milieuhandhaving. En nu komt dan het eerste meetstation in Sluiskil... en we hopen dat er nog meerdere komen. Maar het is in ieder geval een mooi begin. Verder uh, hebben we nu ook de kunst- en cultuurnota... Nou, volgens mij heb ik al jaren geleden, ben ik volgens mij in 2016 al mee begonnen. De cultuurwethouder, de oren van het hoofd te zeuren, we moeten een kunst- en cultuurnota hebben. Wij zijn nota bene de grootste gemeente van Zeeland. Dan kun je niet zonder een cultuurnota. En jawel, die is dan eindelijk dit jaar ook verschenen. Nog een ander succesje. En dat heeft dan niet direct met D66 te neus te maken... maar meer met het landelijke D66. Volgend jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen. En we hebben het met D66 Zeeland voor elkaar gekregen. Dat in het verkiezingsprogramma van D66 komt te staan... dat we rekeningrijden gaan invoeren. Dat stond ook al in het concept verkiezingsprogramma. Maar we hebben een amendement ingediend, D66 Zeeland... Uh, op, dit, uh, op het verkiezingsprogramma. We voeren rekeningrijden in. En dan schaffen we de motorrijtuigenbelasting en de tolheffing af. Maar ja, dat moet dus straks allemaal volgend jaar bij de coalitievorming dus worden geregeld, eigenlijk. Dus. Dat moet worden geregeld. Maar ik denk dat het wel een winstpuntje is dat nu ook D66, uh, de landelijke D66, in het kamp zit van uh, we willen van die tolheffing af. Andere partijen, eren eer wie eren toekomt, Partij van de Arbeid en SP, die pleiten er al veel langer voor. Maar goed, ze hebben dan nu ook d 60 in hun kamp. En uh, ja, we hebben daar als d 60 Zeeland ook wel uh, ons steentje aan bijgedragen. Dus. Ja, het zijn mooie successen, politiek ja. gezien dan. Hè. En uh, ik hoop dat de burgers daar ook iets van gaan merken natuurlijk, dat is het belangrijkste. Ja. Wat zijn de plannen voor volgend jaar, behalve dan de Tweede Kamerverkiezingen? Ja, nou ja, goed, de Tweede Kamer, want dan gaan we er natuurlijk toch ook zeker wel na die Tweede Kamerverkiezingen ervoor zorgen dat de punten die belangrijk zijn voor Zeeland, dat die ook in het nieuwe regeerakkoord komen te staan. Uh, ja, Wat verder voor terneuzen van groot belang is, ja, we krijgen volgend jaar een nieuwe burgemeester. Hè? Onze huidige burgemeester Jan Lonink gaat er na 17 jaar trouwe diensten mee stoppen. Ja, dat is denk ik wel een van de mooiste uitdagingen voor volgend jaar. En verder denk ik meer een controlerende taak die we gaan uitvoeren. We gaan meer controleren op de uitvoering. We gaan niet meer echt meer met nieuwe plannen komen. Tenminste op dit moment zeg ik dat. Er ligt al genoeg op tafel volgens u? Wat dat betreft ja, we hebben gewoon genoeg te doen. We moeten nu gewoon doorpakken en uh, ja, alle mooie plannen die er zijn gemaakt... Die moeten we nu gaan uitvoeren. Goed, ja. En wat gaat de burger daar dan van merken? Dat is natuurlijk altijd onderaan de streep het uh, verhaal. Ja, wat gaat de burger ervan merken? Uh, ja, de nieuwe burgemeester. Ja, we moeten gewoon een goede burgemeester aantrekken. Dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Is de, is de vertrouwenscommissie al samengesteld? De vertrouwenscommissie is al samengesteld. Dus uh, ja... Dan mag verder niks, ik ben ook, alle fractievoorzitters zitten in de vertrouwenscommissie. Maar we mogen daar verder dus nu niks over naar buiten brengen. Jammer hè, jammer, jammer. jammer. Ja, jammer, jammer. Ja, jammer. Ja, ja, dat is heel jammer voor de pers, heel jammer voor de ja. pers. Ja, het is niet anders. Maar wacht rustig af en uh, als we een nieuwe burgemeester hebben gevonden, dan, uh, dan wordt het uh, zo snel mogelijk wereldkundig gemaakt. Ja. Nou nu, uh, ja, aan, uh, aan, de, aan het einde van zo'n gesprek als dit, vragen we Van Gog heeft u een muzikale suggestie? Wat past bij u? Wat zou u graag willen horen zo? Nou, ik heb gekozen voor Vera Lynn, We'll Meet Again. Uh, nou, het is niet meteen een nummer. Uh, dat was echt een groot favoriet van me. Uh, ook niet meteen dat tranen in mijn ogen springen of een brok in de keel uh, krijg ervan. Maar ik vond het wel een heel toepasselijk nummer voor het jaar 2020. Vera Lynn is dit jaar overleden, op 103-jarige leeftijd. Ja, en haar bekendste nummer is uh, We'll Meet Again. En dat is al uit de Tweede Wereldoorlog. En het werd, uh, ze zongen de Britse militairen toe als ze uh, met We'll Meet Again... Uh, als ze naar oorlogsgebied werden uitgezonden. Ja, het was toch een, een lied van hoop. En uh, ja, ik denk nu in deze barre coronatijden... dat uh, dit nummer van hoop op betere tijden eigenlijk wel toepasselijk is voor het jaar 2020. We gaan hem draaien. Peter de Kraker, fractievoorzitter van D66-Teneuzen. Hartelijk dank. Ja, dankjewel. Let's say goodbye with a smile, dear. Just for a while, dear. We must part. Don't let this parting upset you. I'll not forget you.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 Always do till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.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 You meet again. Ja, Vera Lynn. Van de oorspronkelijke uitvoeringen van net voor de Tweede Wereldoorlog. Dat kon je ook wel ongeveer horen. Ook aan de kraakjes van de 78 Tourenplaat van toen. Goed. Uh, oh, dat al aardig tegen 11 uur. Ik uh, ga even afscheid van je nemen. Ik ga zelf even uh, weer een nieuw bak koffie pakken. Weer even energie maken voor het volgende uurtje. En daarna ben ik bij je terug met uh, weer lekkere muziek. En natuurlijk een uh, corona-verhaal. Zou ik maar zeggen: een corona-soundtrack. We gaan weer praten met iemand. Die uh, belangwekkend is geweest voor Teneus en Omgeving het afgelopen jaar. En die natuurlijk iets te vertellen heeft over het volgende jaar. Het komt er allemaal aan. Na Michael Jackson en Remember the Time. Tot zo. <middels>